B uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal, met vergisteren in zijn woonplaats Haarlem een einde aan zijn leven. De schrijver kantte al jaren met depressies en manische periodes. Joost Swageman brak in 1989 door bij het grote publiek met de roman Gimmick. Andere bekende romans zijn Vals Licht en De Buitenvrouw. Behalve schrijver was Swageman ook kunstcriticus, onder meer in het programma De Wereld Draait Door. In 2003 en 2004 presenteerde hij VPRO's Zomergasten. Zijn uitgever Peter Nijssen van de Arbeiderspers zegt dat het nauwelijks een geheim was dat het de laatste tijd niet goed ging met Zwagerman. De zelfdoding in juli van zijn goede vriend Rogie Wieg had hem erg aangegrepen, zei Nijssen. Hoofdredacteur Philip Remark van de Volkskrant, waarvoor Zwagerman werkte, sprak van een groot verlies voor zijn naaste. Maar ook voor de literatuur en de kranten waarvoor Joost zo prachtig heeft geschreven, zei Remark in Met het Oog op Morgen. Ook minister Bussenmaker van Cultuur noemt het een onvoorstelbaar tragisch bericht. Zwageman heeft volgens haar veel jongeren vertrouwd gemaakt met literatuur. Joost Zwagerman was 51 jaar. De evacuatie van patiënten uit het VUMC in Amsterdam is voltooid. Kort voor middernacht hadden alle 339 patiënten die het ziekenhuis moesten verlaten dat ook gedaan. De ontruiming was nodig nadat water in de kelder van het ziekenhuis was gelopen. Dat kwam doordat in de buurt een waterleiding was gesprongen. Het UMC hoopt later deze week te kunnen zeggen wanneer het ziekenhuis weer open kan. Het hoofdkwartier van de Koerdische politieke partij HDP in de Turkse hoofdstad Ankara is afgelopen avond opnieuw bestormd door een menigte. Volgens een partijfunctionaris zijn ruiten van het gebouw ingegooid. De strijd tussen het Turkse leger en de Koerdische terreurbeweging PKK leidt de laatste dagen tot maatschappelijke onrust in Turkije. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vannacht kan er mist ontstaan. Morgenochtend is het eerst grijs. Daarna wordt het zonnig en droog. In de middag kan het 18 tot 20 graden worden. Dit was het NOW. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, CZ. Zon. Zon. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Zither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 Je suis une pas l'hiverne, et je suis bite et pas l'hiverne, aggraver ton image à l'ombre sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel.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 Si je t'aime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 I'm We'll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 Dick, no more battles for me You'll be caught She's so fancy Cause she's so fancy.